10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is nog niets bekend over slachtoffers of schade... na de aardbeving in het oosten van Japan. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Meteen daarna is een tsunami-waarschuwing afgegeven. In het gebied ligt Fukushima. Daar staat de kerncentrale die bij de aardbeving... en de tsunami in 2011 zwaar beschadigd raakte. Volgens beheerder TEPCO hebben de aardschokken... daar geen verdere schade aangericht.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 Langs de lijn Dat Jeroen stophorst Goedenavond, het nieuwe schaatsseizoen is begonnen... met de Nederlandse kampioenschappen afstanden in Heerenveen. De grootste verrassing was op de 1500 meter voor vrouwen. De titel ging naar Jorien Termors en niet naar Ireen Wust. Het is een mooie tegenstand, een mooie uitdaging. En daar hou ik van, dat is goed voor de sport. Natuurlijk hou ik er dan wel van dat ik uiteindelijk aan het langste eind trek. Maar ik heb één route in mijn hoofd en dat is een gouden sortie... Zometeen ook het verhaal van een insider van de Formule 1... motorexpert Ernest Knors. Ik zat altijd aan de motorenkant en vond het fantastisch... toen het vrij was om wilde motorstrategieën te ontwikkelen... met tractiecontrole of net juist iets te doen wat lijkt op tractiecontrole... maar dan toch eigenlijk weer verboden is. En een gesprek met Quincy Promes, een van de belangrijkste mensen bij FC Twente... koploper van de eredivisie. Een jaar geleden stond ik nog bij Go with Eagles. En nu sta ik hier bij Twente. Dus het is wel in een hele korte periode heel hard gegaan. Tot 11 uur. In de Lijn. Zometeen hoort u daar allemaal meer over. Eerst terug naar de Goffers naar Andy Houtkamp. Een uh, uiteindelijk misschien nog wel benauwde zegen. Andy, voor NSC op Heerenveen? Ja, Herenveen kwam terug tot 2-1 in de 85ste minuut eh, nadat eh, NEC op 2-0 voor kwam. Maar Herenveen liet zo weinig zien en dan kun je wel alle ballen naar voren rammen in de vij laatste vijf minuten. En je zelfs nog één hele grote kans voor wildschut. Maar de 2 0 overwinning, wat het uiteindelijk is geworden voor NEC, is eh, verdiend en terecht. Want eh, ja, ze waren gewoon ietsje scherper, iets beter. En de kansen die er niet veel waren, want het was geen grootse wedstrijd. Werden goed benut door Higden twee keer. Eerst een uh, mooie assist van Leiberka Kabessi in de eerste helft in de 33ste minuut. En een uh, mooie assist van Rix. In de tweede helft, dat was in de 52e minuut. Uh, dat was 2-0, weer door Higden dus. En dat uh, zie ik. Een prachtig doelpunt nog kon maken uit de vrije trap. In de 85e minuut was meer voor de statistieken. Uh, de eerste overwinning dus. Na 20 wedstrijden en 245 dagen eindelijk weer winst voor NEC. Komen ook van de laatste plaats af. Gaan van 5 naar 8 punten in één keer. En Herenveen dat verliest vorige week van uh, Vitesse. En nu dus van NEC. En als ze vandaag hadden gewonnen, hadden ze gewoon uh, bij de top 5 gestaan. Op een gedeelde tweede plaats. En nu dus niet. En ze laat het uh, echt wel liggen. Twee Zweedse keepers, dat is ook een uh, unicum in, uh, voor zover ik heb kunnen nagaan. In de Nederlandse competitie tegenover elkaar. Johnson en Nordveld En uh, Nordveld heeft dus twee doelpunten tegen gekregen En Johnson één. En dat betekent een uh, overwinning voor NEC. Waar ze met 12.000 man hier in het stadion heel heel erg blij mee waren. Oké, okay, Andy, dankjewel. Ga snel interviews maken... en zometeen horen we ongetwijfeld de opluchting... bij NEC trainer Anton Jansen. Dag 1 van de Nederlandse kampioenschap afstanden schaatsen dus. Leveren de kampioenen Jorien Termors, Jan Smekens en Sven Kramer op. Dat zijn twee verrassingen, Termors en Smekens. En dus gaan we erover praten met onze verslaggever... Sebastian Timmermans. Sebast, laten we beginnen met de 1500 meter voor vrouwen. Welke verrassing is nou groter? Dat Termors wint of dat Wüst verliest? <laughs> dat is een goede. Um, ja, dan toch wel dat de Mors wint. Kijk dat ze goed kan schaatsen, dat weten we wel van de korte baan, het short track. Uh, ook dat ze dat kan op de lange baan, want vorig jaar deed ze mee aan, het NK, uh, aan dit NK afstanden... en dat leverde haar een medaille al op, op de 3 kilometer. Ze is natuurlijk Nederlands kampioene allround geworden... Uh, maar dat ze hier uh, Irene Wust op een halve seconde schaatst... Ja, dat, uh, dat uh, kwam toch wel als een verrassing inderdaad. En vooral ook uh, het feit dat ze een dik kampioenschapsrecord rijdt. 1, 55, 88. Zo snel is er nog nooit gereden op een, uh, een NK-afstanden. Dus wat dat betreft uh, uh, is zij goed uit de zomer gekomen. Maar dat mogen we eigenlijk wel zeggen bijna van alle vrouwen. Lotte van Beek op de tweede plaats, ook in een persoonlijk record. 1, 56, 11, 11. en ook Irene Wust op de derde plaats was snel dan dat oude kampioenschapsrecord. Dus qua klassering valt die derde plaats misschien een heel klein beetje tegen. Maar qua tijd is 1,56,37 gewoon een prima tijd om mee te beginnen. Ja, Wust werd dus derde uh, achter Van Beek en Ter Mors. En ook voor Wust kwam die overwinning van Ter niet als een verrassing. Ik had wel verwacht dat zij heel hard gaat rijden. Ik bedoel, ik um, moet niet vergeten dat Ter Mors al een heel, blok heel blok wildkips erop heeft zitten. En dus heel veel tempo hardheid. En in die uh, wildkips race ook al heel erg hard. En deze ook al mee om de bedrijf. Dus... Um, ja, ik had wel verwacht dat mijn grootste tegenstanders zouden zijn. Uh, dit weekend eigenlijk ook. Morgen op de drie ook natuurlijk. Ik denk dat ze ook heel snel een duizend in gaat zetten. Dus dat is een mooie tegenstand. Een mooie uitdaging. En daar hou ik van. Dat is goed voor de sport. En uh, nou ja, natuurlijk hou ik er dan wel van dat ik uiteindelijk aan het langste eind trek. Maar ik heb één route in mijn hoofd. En dat is uh, een grote sortie. En wat dat betreft uh, ligt ik nog steeds heel goed op schema. Ja, ze maakt zich geen enkele zorgen. Is dat terecht? Nee, dat zou ik ook niet doen als nou ja. ik daar was. Het is nu uh, eind <laughs> oktober en de Spelen zijn uh, in februari. Die beginnen op 8 februari. Dus uh, die zijn nog ver weg. Nee, ik zou me echt nee. geen zorgen maken als ik wust was. Het zit hem daar uh, een knepen, uh, Sebas. Dat, dat, uh, dat wat wust zegt, dat Ter Mors uh, natuurlijk World Cups heeft gereden als shorttrekster. Ja, daar is wel een punt. Want uh, ze is inderdaad al naar Azië geweest. voor de eerste twee World Cups van dit seizoen. Uh, dus ze heeft wat dat betreft al, uh, al wedstrijdritme uh, in de benen. Dus daar heeft iedereen Wust inderdaad wel, uh, wel een punt als ze dat ja. zegt. Laten we eens gaan luisteren naar Jorien Termors. We hoorden Wust net zeggen dat ze de overwinning van Termors niet als een verrassing zag. Sterker, ook Termors zelf is niet verbaasd. Nee, zeker niet. Ik kom hier uh, om een podium te rijden. uiteindelijk. Uh... Nou ja, het Nederlands kampioen, dus dat is natuurlijk uh, een heel mooi begin. Het is voor mij gewoon een opstapje om te kijken waar ik sta en, uh, en de weg naar Sochi toe eigenlijk. En, uh, dit bevestigt al een hele hoop en uh, dit bevestigt ook dat ik op de goede weg ben en dat vind ik heel fijn. Ja. Wat kunnen we van haar verwachten, Sebas, als ze al zo vroeg zo hard rijdt? Of misschien wel te vroeg te hard, dat kan ook. Ja, dat, dat, is, dat zijn dingen inderdaad, dat kun je dan achteraf eventueel zeggen. Maar uh, ze is een, een allround sportvrouw, dat, dat bewijst ze wel. Dat heeft ze vorig jaar ook al bewezen. Ja. Uh, die lijn trekt ze nu door. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat, hoe ze dat allemaal gaat doen. Uh, ze rijdt de eerste twee wereldbekers van dit lange baanseizoen uh, in ieder geval niet. Calgary Salt Lake, want dan moet ze hele belangrijke wereldbekers op het shorttrack rijden. Dus ze gaat een druk Tegemoet. Ook tijdens de Olympische Spelen eventueel. Uh, dus het is aan haar en uh, haar coach Jeroen Otter... om daar een goede balans in te vinden. Maar het is een zelfverzekerde sportvrouw, een coole kikker. En uh, ja, ik zie haar wel in staat om, uh, om dat drukke programma goed aan ja. te kunnen. Het kan een bijzonder jaar worden, want zij gaat dus uh, op de Olympische Spelen... wil ze en short trekken en lange ja. baan schaatsen. Ja, precies. Ja, ja. Dus en ja, dat zie ik haar ook wel op, op een hoog niveau doen, hoor. zeker okay, weten. We gaan het zien. Wie mogen zich op deze afstand laten zien in de World Cups? Want daar gaat het over ook oh, om, dit weekend in die ja. af. Ja, de snelste vijf op elke afstand. Uh, dus dat zijn normaal gesproken Ten Mors, Van Beek en Wuster top drie, maar ook Leenstra en Voorhuis, die vierde en vijfde werden. Maar ik zei het al, Jorien Ter Mors zal de eerste twee wereldbekers niet rijden. En dat is dan in het voordeel van Anouk van der Weijden, die zesde wet, die mag dan als uh, vijfde snelste, zeg maar, uh, daar uh, uh, ook naartoe naar Noord-Amerika. Overigens, nog één dingetje over die 1500 meter snel. Twaalf mm -hmm. vrouwen binnen de twee minuten dat heb ik nog nooit meegemaakt op de 1500 meter. Dat geeft aan hoe hoog uh, de prestatiedichtheid was. Hoe groot hij was. En hij belooft wat dus voor de rest van het seizoen. Dan uh, gaan we naar Sven Kramer. Ja, Hij pakte uh, als gewoonlijk, zou je kunnen zeggen, de titel op de 5 kilometer. Zijn twaalfde goud op de afstandskampioenschappen. En daarmee even naar Gerrit van Velden. Alles lijkt bij het oude te blijven, zijn Bas. Nou, nog beter dan het oude. Oh. Want, ik, uh, ja, want ik ben echt onder de indruk van uh, wat Sven Kramer vandaag heeft, uh, heeft laten zien. 6, 12, 89. Ook op deze afstand een dik kampioenschapsrecord. Hij rijdt er twee seconden uh, van af. En ik had het idee, toen ik hem over de finish zag komen... na zijn rit tegen Jan Blokhuizen... de manier waar hij overeind kwam, waarop hij overeind kwam, zijn kapje afdeed... en naar het publiek keek van... zo, nou dat hebben we ook weer even gedaan op deze vrijdagavond. Hij had nog harder gekund. Volgens mij had hij zelfs een barencore hier kunnen ja. rijden. Um, we vonden hem, uh, um, ik met een aantal collega's van mij... Uh, vorige week op de teampresentatie al heel relaxed. Een paar weken geleden toen we hem spraken op een persmeeting... al heel relaxed. Hij geeft dat ook zelf aan, dat hij goed in zijn vel zit. Blessurevrij... Ik begin een beetje de indruk te krijgen. Alhoewel Eenswaluw natuurlijk nog lang geen zomer maakt. Maar uh, dat Kramer uh, een niveau gaat bereiken dit seizoen. Wat we misschien wel nog nooit gezien hebben. Oeh. En dan hebben we natuurlijk ook nog Jorrit Bergsma. En in iets mindere mate Bob de Jong. Die hem toch op de hielen zouden zitten. Maar daar is dus uh, voorlopig niks van te zien. Nee, op deze vijf kilometer niet. Want Bergsma die moet bijna vijf seconden toegeven. En Bob de Jong uh, die geeft dan ruim zes seconden toe. En wordt daarmee derde. Dus Sven Kramer staat op deze vijf kilometer. Echt, echt, echt op eenzame hoogte. De eerste vijf gaan door naar de World Cups. Daar komen dus Blokhuis en Verwij bij. Ja, klopt. Want zij werden uh, vierde en vijfde. En daarmee zijn eigenlijk niet echt hele grote verrassingen nee. gebeurd op die, uh, op die vijf kilometer. Deze vijf die uh, laag ook wel in de lijn der verwachting. Nou, wel een verrassing de 500 meter. Wellicht nou, dat, Jan ja, Smeekens, wat vind ja, je ervan? Dat ben ik, ja, dat, dat ben ik dus eigenlijk niet met je eens. Nee, want, uh, nee, nee, want Jan Smeekens uh, werd vorig jaar winnaar als eerste Nederlander hoort van de World Cup op de 500 meter. Uh, hij won er zes op rij. Dus het is gewoon echt een 500 meter specialist. Nederlands kampioen ook geworden bij de NK-afstanden. Dus dat hij uh, vandaag Ronald Mulder en titelverdediger Michel Mulder verslaat. Want zij worden tweede en derde. Dat, uh, ja, nee, dat verrast me maar eigenlijk ja. niet. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen toch wellicht hadden ingezet op uh, Michel Mulder de wereldkampioen. Ja, op zo'n manier. Ja, vorig jaar werd hij ook ja. Nederlands op deze afstand en inderdaad wereldkampioen sprint geworden. Maar uh, nee, Jan Smeekers is echt een 500 meter tijger. Die richt zich wat dat betreft uh, niet op die 1000 meter. Alles draait om de 500 meter straks uh, in Sochi. Overigens derde vorig jaar op de weken afstanden ook op die 500 meter. Ja. Dus dat, uh, dat is ook echt, uh, ja, echt de, de, een van de beste op de 500 meter. Ook daar trouwens zie je in de breedte een heel hoge uh, prestatiedichtheid. Veel meer lijkt het wel dan de afgelopen jaren. Want ook op deze afstand Stand, ging het kampioenschapsrecord eraan. Dus op alle afstanden ja. die we gezien hebben... is er sneller geschaatst dan ooit in oktober. En Smekers is de enige die twee keer onder de 35 rijdt. Ja, klopt. 34,98 en 34,92. Uh, nou ja, dat moet je ook maar kunnen hoor. Zo eind oktober. Een race met weinig foutjes daarin. Vrees met weinig foutjes daarin. En dat zijn de details. Dat weet Smekers ook. Uh, waarop het draait om zo uh, op zo'n 500 meter. Ronald Mulder had in zijn tweede race... een wat mindere bocht erin zitten... waarin hij wat snelheid verloor. Michel Mulder had juist in zijn eerste... Eerste race Een wat mindere bocht erin zitten. Waardoor hij wat snelheid verloor. En dan zie je dat een paar van die kleine foutjes ervoor zorgen dat je geen goud wint. Maar in dit geval dan uh, voor de tweeling Mulder zilver en brons. Ja, um, even een klein uitstapje, Sebas. Uh, Smekens uh, gooit alles op die 500 meter. Maar dat is ook best gevaarlijk. Hè? Want je moet je daar wel echt wel zeker voor plaatsen. En met die paar plaatsen die we hebben. Die tien plaatsen die Nederland heeft. Ja. Ja, precies. Dus dat wordt uh, ook voor de, voor de pure sprinters, ja. de pure 500 meter mannen, wordt dat echt zaak om straks eind december bij, de Olympische kwalificatie, of bij het Olympische kwalificatie kwalificatietoernooi om daar uh, zo'n afstand te winnen. Want dan weet je vrijwel zeker dat je, dat je mag. Uh, uh, hoe die prestatiematrix eruit gaat zien, dat weten we pas na de wereldbekerwedstrijden, de vier die we nog krijgen in dit kalenderjaar. Maar uh, uh, ja, er zijn heel veel goede schaatsers bijgekomen de laatste jaren in de breedte in Nederland. Dus dat het kan wel eens een slagveld gaan worden als er weinig, zoals wij dat noemen, dubbelaars bijzitten. Ja. Dus dan is het aan Smekens om dan ook uh, inderdaad op dat OKT, afgekort de 500 meter te winnen. En uh, afgetekend zal dat moeten gebeuren. Uh, we maken het helemaal rond, Sebas. Wie gaat naar de World Cup soort 500 meter? Jasper Rospers en Kjeld Nuis. Die komen bij de drie reeds genoemde. Dus bij Smekens, Ronald Mulder en Michel Mulder. Oké, okay, Sebas, dankjewel. Oké. Okay. Ja, het uh, gold vooraf als de rit van de dag op de NK afstanden. Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. Net als vorig jaar is Blokhuizen de uitdager van Kramer op de 5 kilometer. Maar vorig jaar was Blokhuizen ploeggenoot van Kramer. En nu rijdt hij bij de concurrent Corendon. Stefan Dalenboud. Het was een rit met een voorgeschiedenis vandaag in Tiel. Blokhuizen tegen Kramer. Vorig jaar waren ze nog ploegenoten, Maar Blokhuizen voelde zich niet op zijn plek bij TVM. Waardoor het een seizoen vol strubbelingen werd. We gaan even terug in de tijd. Dit is een man die uh, vorm in... Uh...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 Natuurlijk hebben wij een gezonde concurrentiestrijd gehad afgelopen jaar, maar we hebben elkaar ook nodig voor de team pursuit en uh, ja, zo is het nog één keer. Uh, nou, die motivatie is hetzelfde als dat ik tegen iemand anders rijd, maar uh, goed, uh, ik heb vorig jaar volgens mij allemaal een race het tegen Sven gereden, dus je weet wel ongeveer wat voor tegenstander het is. En, uh...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 En verbaast je dat dan toch nog? Ik bedoel, je weet hoe goed je bent als je de zomer eruit gaat, maar verbaast je het je toch nog deze tijd? Nou ja, ik, ik ging weg op 6.15 eigenlijk en uh, ja, lijkt toch uh, nog relatief, uh, relatief makkelijk uh, eronder. Dus... Die, ja, die achterloosheid bijna die er vanaf straalt als je er naar kijkt. Je dus gaat mooi, het ziet er goed uit, maar ja, je doet het vlierenfluitend. Nou, ik heb mijn uh, materiaal veel beter op orde dan vorig jaar uh, mijn mijn sturen beter en... Ja, ik, heb gewoon, ik ben gewoon zelf meer in balans. Uh, en, uh, ik, ik, heb gewoon, uh, ik, ik sta gewoon makkelijk op ijs. En is dat dan toch nog wat je, wat je dan nog nodig hebt zo'n wedstrijd? Ik wil iedereen zeggen aan het einde van de zomer dat dit goed is. Maar heb je dit nodig? Uh, ja, kijk, ik had, in, ik had in Insta natuurlijk al uh, goede wedstrijden gereden. Dus helemaal onwetend was hij natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, als het om de echt niet gaat, is het altijd lekker als het dan ook goed loopt. Na zijn race stond de nieuwe kampioen.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 In zijn geval denk ik wel dat het zeker de laatste jaren dat hij gewoon andere keuzes maakt, beter en zich ontspannender voelt en ook weet van ja, ik moet me niet overal druk om maken.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 We lopen kloten met materiaal en ja, ik weet niet, het gevoel was, uh, was een beetje weg, zeg maar. Dus, uh, ja, ik wist ook niet helemaal wat ik kon verwachten van het uh, toernooi. Dus, uh... Hoe lang loop je al uh, te kloten, zoals je het zelf noemt? Nou, ik had die enkele blessure uh, zeg maar, uh, uh, eind uh, augustus. Het uh, ja, kijk was twee, twee weken eerder, ze is niet zo heel veel ijs uh, nou, nog een uh, Ik wilde nog een aantal dingen testen voor dit jaar. Dus, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat moest dan allemaal in een korte tijd, zeg maar. En, uh, goed, uiteindelijk gewoon weer uh, bij de oude schaats terugkomen.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 Jan Blokhuizen was dat in een reportage van uh, Steven Dalenboud. Van 1997 tot en met 2012 zat hij in de Formule 1. Niet als coureur, maar als motorenexpert. Ernest Knors was verantwoordelijk voor de krachtbronnen van Cosworth, BMW en Ferrari. Op het cv van de Nederlander weermond het van de aansprekende werkgevers. Hij begon bij het Formule 1-team van Jackie Stewart... en werkte voor Williams, Red Bull, Toro Rosso en Sauber... Dit jaar start hij een eigen BMW-team. Niet in de Formule 1, maar in het Duitse Toerwagenkampioenschap DTM. Knors keerde het Formule 1-circus terug toe. Hij was er na 16 jaar wel klaar mee. Ja, toen was de uitdaging een beetje weg. En uh, uh, ook de tol die uh, Formule 1 steeds meer legt op je sociale leven en op je uh, privéleven. Ja, dat op een gegeven moment weegt dat niet meer op tegen de. De beloning die je eruit haalt. En ik heb er geen spijt van. Ja, leven in, in, in je weekendtas zal ik maar zeggen. Je, je leeft in hotels, je doet alle vliegvelden ter wereld aan. En dat is leuk voor één jaar, twee jaar. En op een gegeven moment heb je het allemaal wel een keertje gezien. En dan wordt het echt een sleur. En dat klinkt misschien een beetje negatief. Maar ja, op een gegeven moment heb je wel dat je andere prioriteiten gaat stellen. En dat je een andere uitdaging zoekt. En dat is het punt waar ik op uh, aangekomen was. Daar snappen veel mensen natuurlijk helemaal niks van hè. Je zit in de top van de autosport, mondiaal, de koningsklasse, Formule 1. Ja, spin in het web. En dan is het ineens niet meer interessant genoeg. Ja, maar je moet dat... Uh, kijk, als je iedere dag caviar eet, dan heb je ook wel een zin in wat anders. Croquet. Uh, ja, maar ja, ik wil niet zeggen dat dit uh, de kroket van de motorsport is. DTM. Maar het is, uh, het is wel een nieuwe uitdaging. En het was natuurlijk een fantastische uitdaging om iets zelfs te kunnen opzetten. Los van leven uit de koffer... U was een beetje uitgekeken op de Formule 1. Ja, Formule 1 heeft natuurlijk altijd een beetje gehad... dat je regels worden bijgesteld om bepaalde technologieën te stoppen... en om bepaalde dingen belangrijker te maken. En ik zat altijd aan de motorenkant. En vond het fantastisch toen het vrij was om uh, wilde motorenstrategieën te ontwikkelen met tractiecontrole. Of net juist iets te doen wat lijkt op tractiecontrole, maar dan toch eigenlijk weer verboden is. Spelen met techniek. Ja. Grenzen van de regels opzoeken. Precies. En dat werd op een gegeven moment erg teruggebracht, omdat men dacht dat daar heel veel geld in zat waar weinig meerwaarde voor terugkwam. Dat neemt dan een beetje de uitdaging en de, zou ik zeggen, de, de, de, de leuke details van wat je kan doen als ingenieur weg. En op een gegeven moment ga je dan naar iets anders zoeken. Dus uh, dat was eigenlijk waar ik uh, op gezegd heb van nou, tijd voor iets nieuws. Dat was het verhaal hè? een paar jaar geleden. Toen werd gezegd de Formule 1 is te duur geworden, het moet goedkoper. Maar één ding staat anno 2013 als een paal boven water. Het is niet gelukt. Want veel financiële problemen nog steeds in de Formule 1. Teams die het moeilijk hebben om overeind te blijven. Ja, je hebt altijd te maken met een, een groep teams... die verschillende middelen tot zijn beschikking hebben. En, en de mensen die de middelen hebben... zullen nooit vrijwillig zich uh, dingen ontzeggen... waardoor ze minder competitief zullen zijn. En zolang je dat openlaat aan die mensen om dat samen te beslissen... Komt er nooit een, uh, zal er niet snel een oplossing uitkomen. En dat is een beetje de situatie waarin Formule 1 zich nog steeds uh, bevindt. Is het nog de koningsklasse... Want Formule 1 zegt al 50 jaar van zichzelf... ik ben de koningsklasse van de autosport. Het, ik bedoel, het is de koningsklasse in die zin dat het de top is... wat je in, die, uh, in de motorsport kan bereiken. Maar dat uh, houdt niet in dat het altijd de beste competitie is. Maar de 22 beste coureurs? Niet altijd. Het, is, uh, het jammere van Formule 1 is dat je meer als talent moet meenemen. En uh, ja, dat is een beetje misschien iets te ver doorgeslagen. En uh, als je het dan niet meer op talent alleen haalt dan kun je misschien niet claimen dat je de 22 beste coureurs hebt. Dat is een realiteit. Dat is nu een frustratie in Nederland. Hè? Als we het hebben over Robin Vrijns, waarvan iedereen eigenlijk zei... dat is een exceptioneel talent. Maar ja, het alloude probleem in Nederland is ook geen budget, geen sponsors, geen geld. Kansloze missie. Nou ja, goed. Uh, kijk, je moet, je moet om een succesvolle carrière hebben niet alleen uh, talent hebben. Je moet meer dingen hebben die passen. Je moet een team hebben wat in je hoek staat... Een groep mensen om je heen die deuren voor je opent, die je helpt als het moeilijk is. Ja. Uh, je moet je sponsors in orde hebben en je moet uh, je talent in orde hebben. En er komen nog een paar andere dingen bij, er komt nog een beetje geluk bij. En dat moet allemaal passen, want uiteindelijk zijn er heel veel jongens die in die categorie kunnen rijden, willen rijden. En die zijn allemaal jouw concurrent. Ja, en er zijn niet veel zitjes per jaar vrij, dus ja, dan moet het wel allemaal passen. Er is Knors. Later in deze uitzending meer, dan blikt hij terug op de eerste zegen van Sebastian Vettel. Met die overwinning was Knors nauw betrokken. Vettel reed die race met een Ferrari-motor die door de Nederlander was geprepareerd. Nu eerst nieuwe single van de Belgen Hooverphonic. Dit is Amalfi. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my NEC boekte de eerste zegen van het seizoen vanavond. Het won met 2-1 van Heerenveen. Higden maakte bij de Nijmeegse doelpunten. Zieg scoorde vijf minuten voor tijd nog tegen uit een vrije trap. Spannende slotfase volgde. NEC kwam nog een paar keer goed weg, maar hield dus uiteindelijk stand. Jan Roel sprak met de winnende coach Anton Jansen van NEC. Gefeliciteerd, Dank je wel. Want dat krijg je niet vaak te horen. Nee, nee. nee, nee. nee het is, uh, het is uh, uiteindelijk een... Uh... Een lange reeks geweest voor NEC. En uh, voor mij was die uh, sinds ik begonnen ben ik ook te lang, vind ik. Maar uh, ja, het was een enorme onlading uh, wat, ik, uh, wat ik merkte op de tribune. En uh, ik denk ook uh, dat het een compliment ook, uh, is uh, van, uh, voor het publiek die ons uh, de hele wedstrijd toegezongen en, uh, en gedragen hebben. Maar uh, we zijn met z'n allen erg blij met de overwinningen. Ja. Er waren oerkreten te horen in de katakombe na de wedstrijd van Palsen bijvoorbeeld. Dus het zat eigenlijk toch wel diep. Jij.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 ja, de ontlading, uh, die is er. En uh, dat is ook omdat er, wat, ja, je merkt gewoon dat er een uh, frustratie, een soort angst in de ploeg zit. Uh, want gedurende de wedstrijd zijn er momenten genoeg geweest, denk ik, dat we, dat we hebben kunnen voetballen om de bal in de ploeg te houden. Wat ruimte op het middenveld. Uh, en dan zie je wat, een, uh, ja, wat, wat, wat andere keuzes daarin. En uh, uh, ja goed, dat is wel een punt wat voor verbetering vatbaar is. Maar we zijn natuurlijk erg blij met de overwinning. Waarom hebben jullie gewonnen? We hebben er eentje meer gemaakt als, de, als Heerenveen. En, eh, nou, ik was erg blij dat we op 2-0 voorsprong kwamen. En, eh, gezien het feit dat we in de laatste minuten nog wel eens een tegengoal krijgen. Maar eh, ondanks die tegenslag, hè, de die zijn we ook die laatste minuten eigenlijk weer prima overeind gebleven Bijna al een soort eh, tocht door de sint straat morgen op zaterdag voor de hele ploeg. Zo, zo, zo lijkt de sfeer te zijn eh, hier in de catacombe. Zo lijkt hij. en eh, dat mag ook gerust, maar ik eh, denk niet dat we moeten overdrijven. We hebben nog een heel stuk eraan. Anton Jansen, trainer van NEC. Ja, NEC won Hereveen, verloor dus spits Alfred Finn Bogason scoorde en dat is opvallend eens een keertje niet. Jan Rolfs in gesprek met de IJslander. Waarom verliest Hereveen vanavond? Ja, als uh, ja, niet, uh, je niet je mogelijkheden benut, dan, uh, ja, dan is altijd de mogelijkheid dat die, die, die tegenstander een uh, doelpunt uh, maakt en, en dat gebeurt uh, vandaag. Ik vond dat we goed controle hebben over de wedstrijd, maar uh, ja, scoorde alleen in, uh, in de slotfase en. en dan is het lastig om te winnen. Als je het hebt over doelpunten te maken. Ben jij daar doorgaans voor verantwoordelijk. Maar het lukte de laatste twee weken niet echt. Hè? Tegen Vitesse niet. Uh, niet echt uit je kansen. Maar die gingen er niet in. Vanavond ook niet. Ja ik, ik maak tegen, tegen Vitesse. Maar uh, ja ik moet uh, natuurlijk meemaken. En ja dit is in Westra dat ik uh, niet gescoord. Dat, dit is, uh, het is geen crisis. Uh, ik moet uh, alleen terug naar de basis. En uh, op het trainingveld hard werken. En laten zien volgens de wester dat, uh, dat ik er uh, nog ben.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 Maar je neemt het jezelf ook wel een beetje kwalijk. Ja, ik ben teleursteld uh, natuurlijk om, omdat we moeten deze wedstrijd moeten winnen... Hoor, als we willen meedoen in de top 5. We hebben een goede mogelijkheid, we hebben een inhaalwedstrijd. Maar als, als we zo'n wedstrijd niet winnen, dan vraag je voor uh, een lastige seizoen. Alfred, oh, Finn Bogoson van Heerenveen met de NSC Heerenveen... is de elfde speelronde in de Eredivisie begonnen. Koploper Twente gaat op bezoek bij ADO Den Haag. En uh, ADO wil zich natuurlijk revancheren voor die grote nederlaag bij Pek Dat moet dan gaan gebeuren op het nieuwe kunstgast dat die erbarmelijke grasmat dan eindelijk vervangt. Bij Twente is Quincy Promes een opvallende speler. Hij speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor Go Ahead Eagles. Daar presteerde hij zo goed dat Twente hem terughaalde. En dit seizoen gaat het uitstekend met de club. Ik denk dat ze iedereen wel positief verrassen. Dat we een jonge groep zijn. Uh, we staan momenteel bovenaan. En uh, in de toppers hebben we gewoon laten zien dat we mee kunnen spelen. En ja, hoever kan dat? Kunnen jullie kampioen worden bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, het is nog zo lang. Het is, uh, we moeten nog kijken over hoe lang we deze goede fase vast kunnen houden. Maar uh, wat wel zeker is, dat we niet onder doen. Nee, maar je staat bovenaan op het moment. Klopt. En je ziet ook, ik bedoel, de verschillen zijn natuurlijk heel klein. Er staan negen ploegen zo'n beetje bijna op hetzelfde niveau. Maar dat betekent ook dat, ja, dat er van alles mogelijk is. En uh, ik zie dat ook niet zo 1, 2, 3 veranderen in de loop van het seizoen. Het zal de, het hele jaar zo close blijven, denk je niet? Ik denk het zeker dat het een spannende competitie wordt. Ja. Maar wie waar gaat staan, dat, dat durf ik eerlijk gezegd nog niet te zeggen. Het is nog zo dichtbij. En, uh, ja, ik, ik denk alleen dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. En dit, dit spel vasthouden. En dan geloof ik er wel heilig in dat het wel goed komt. Ja. Wat heb jij voor jezelf in je hoofd voor de komende jaren? Wat wil jij over een paar jaar? Ja, ik, ben wel, ik wil hier gewoon doorgroeien tot uh, ja, een, een meerwaarde. En daarnaast wil ik ook nog uh, het hoogst haalbare halen qua internationaal gebied. En dan over een paar jaar heb ik het wel voor het Nederlands Elftal. Dat is wel een, uh, een doel die ik voor mezelf gesteld heb. Over een paar jaar? Ja, en als, mocht het eerder komen is het mooi meegenomen. Maar het is wel een doel, laat me het zo zeggen. Waar ja. jij jezelf hoe je je manifesteert nu bij Twente op dit moment? Uh, mezelf verbaas ik niet omdat uh, ik weet hoeveel harde werk ik erin leg en weet wat. ik heb wel uh, goed geloof in mezelf maar dat het allemaal zo snel is gegaan dat, dat uh, verbaast me wel maar zo zie je maar hoe voetbal kan gaan uh, een jaar geleden stond ik nog uh, bij Go with Eagles en nu sta ik hier uh, bij Twente dus het is wel in een hele korte periode heel hard gegaan ja, Mentaal. hoe sterk ben je mentaal? Ja, mentaal heb je natuurlijk veel geleerd bij Goat Eagles. Ik denk dat dat jaar wel cruciaal is geweest om mij te ontwikkelen nu hier bij Twente. Uh, je leert tegenslagen kennen, uh, je leert verliezen en ja, dat was echt mannenvoetbal. En daardoor uh, heb ik deze stap ook kunnen maken. En mentaal ben ik ook, ook gewoon gegroeid, ik ben ook vader geworden. Dus dat heeft ook in een positieve zin uh, wel invloed op mijn hart. Rechtsbuiten bij Twente, eigenlijk weer middenvelder, hè? Ja, ik kan ook op nummer 10 uit de voeten. Daar heb ik vorig jaar heel seizoen gespeeld. Maar uh, de vrije rol aan de rechterkant uh, vind ik ook leuk. En uh, ik vul het goed in, dus ik ben gewoon tevreden. ADO Den Haag, ja. Uh, wat gaat daar gebeuren, zaterdag in Den Haag? Ja, wat daar gaat gebeuren? Het wordt een hele, hele interessante wedstrijd. Omdat hun natuurlijk uh, ja, onderuit zijn gegaan bij Pek Zwolle. En uh, ik vind dat ADO gewoon te laag staat... Uh, met hun kwaliteit. Het is gewoon een hele goede groep. En uh, ik vind dat ze te laag staan momenteel. En ik denk dat ze iets rechts willen, recht willen zetten. En wij daarentegen komen ook om te winnen. Dus ik denk dat het wel een hele mooie partij wordt. Ja, ADO staat te laag. Vincent staat ook niet te hoog. <laughs> nee, op dit moment niet. Al dus uh, Quincy Promes uh, helemaal onderaan de ranglijst. Zeker na uh, de winst van de NEC staat RKC. Wat een verschil met vorig seizoen, zegt... toen RKC uit de startbokken schoot en zelfs enige tijd in de top meedraaide. Aan het eind van het seizoen verzucht de trainer Erwin Koeman... dat het zo niet door kan gaan. Dit gaat op een gegeven moment fout. Ja, als je heel lang in het voetbal loopt zoals ik, 35 jaar... dan weet je het een en ander wel uh, wat er zou kunnen gebeuren... bij een club uh, die ja, financieel uh, moeite heeft om, uh, om spelers binnen te halen... En, uh, ja, nu in, in, in anderhalf jaar tijd uh, ik denk ik de hele selectie op één of twee spelers uh, vertrokken. Dat houdt in dat je weer nieuwe jongens moet uh, binnenhalen. En nou, ja, vaak is het zo dat, uh, dat we nee krijgen omdat jongens niet willen. Of dat ze niet kunnen. Of dat ze financieel gezien uh, niet in ons plaatje willen passen. Dan wordt het heel moeilijk. En, uh, maar we zijn al lang niet uh, ter ziele. Ik denk dat we nog heel strijdvaardig zijn, maar het neemt niet weg... dat we natuurlijk in een hele moeilijke periode zitten. Met name sportief, maar ook financieel. Maar het half jaar geleden wat je toen zei, voelde je toen de bui al aankomen? Nou, ik had wel een beetje in de gaten dat onze achterhoede plus onze keeper zou vertrekken. Ja, en dat is jarenlang de stabiele factor binnen RKC geweest. Plus het feit dat er nog een aantal jongens zijn vertrokken. Ik, dit jaar zijn er 13 jongens vertrokken, waarvan heel veel uh, basisspelers... Ja, en als je dan weet hoe je er zelf als club financieel voor staat... weet je dat het niet makkelijk zal zijn om, om daar vervangers voor te vinden. Althans goede vervangers die er gelijk staan. En we hebben ook, een, vind ik zelf, als technische staf... een hele vervelende voorbereiding gehad. Met heel weinig eerste elftal spelers die nog gehaald moesten worden. We, we hebben met het tweede elftal samen getraind. Daar was ik heel blij om, omdat deze jongens vaak ook wedstrijden konden spelen voor ons. En ook een aantal jongens kon onlasten in de voorbereiding. Maar de voorbereiding, ja, dat, dat sloeg bij ons eigenlijk nergens op. Als jij je selectie neerzet, nu, en die gaat vergelijken met wat er verder onderin allemaal rondloopt. Waar sta je dan? Ben je dan echt, waar je, sta je dan op de plek waar je hoort te staan? Of zeg je, nee, dat, is niet, dat klopt niet? Nou, ik, ik, ik ga er nog steeds vanuit dat wij onder die, zeg maar bij de laatste drie niet gaan thuis horen. Uh, kijk, onze doelstelling is om inderdaad zonder play-offs of zonder directe degradatie om in de Eredivisie te blijven. Uh, op dit moment zou je kunnen zeggen van uh, ja, NEC, uh, RKC, misschien ADO, uh, ja, dat zijn de ploegen die onderin gaan eindigen. Alleen, ik ben daar nu niet heel zeker van. Uh, kijk, wij zijn nog steeds heel strijdvaardig. En de jongens die wij tot onze beschikking hebben, die vind ik... Ja, wij moeten ons absoluut kunnen, kunnen concurreren met een ADO of met een NAC, uh, met een NEC. En uiteindelijk natuurlijk zullen we zien uh, ja, hoe, hoe ver je eindigt. Misschien moeten wij onze doelstellingen bijstellen, uh, positief of negatief, dat kan. Alleen, uh, ik heb wel uh, geloof in dit elftal dat wij uh, een elftal kunnen opstellen... die absoluut de concurrentie aan kan gaan met de clubs die ik net heb genoemd. En als je dan boven de streep eindigt, heb je dan een wereldprestatie geleverd? Ja, dan hebben de spelers absoluut een wereldprestatie geleverd. De coach stelt toch ook mee? Denk ik. Ja, maar het is vaak, in mijn vak is het zo dat je, althans dat vind ik, als, je, als een trainer, of laat ik zo zeggen, als een club wint, dan winnen de spelers. Verliest de club, dan verliest de trainer. Dus niet je, niet, <laughs> ja. heb je al veel verloren. Ja, ik heb veel verloren. En, maar oké, okay, als je al heel lang in het voetbal meeloopt, dan weet je dat dat kan gebeuren. Het kan ook de andere kant op zijn. Ik heb ook heel veel wedstrijden gewonnen. We zitten nu in een periode en ik zit in een periode dat het moeilijk is. En uh, natuurlijk maken, we, maken we, wij en ik ook uh, ons zorgen over. En, uh, maar kijk, als je geen uitweg meer ziet, dan, uh, ja, dan, uh, dan is het wel heel erg. Maar die hebben, ik zie absoluut nog een uitweg. Is het vervelend dat je morgen naar Ajax moet? Of zeg je nou, uh, in deze situatie komen we dat wel goed uit? Nou ja, uh, ja je, nogmaals, je moet het niet te moeilijk maken. Uh, er is een programma samengesteld en uh, morgen moeten wij naar Ajax. En of we nou goed voorradig zijn of slecht voorradig zijn... in die wedstrijd moet je spelen. Maar je kan morgen wel door middel van uh, enorme strijdlust... door samen, samenhorigheid morgen te laten zien in die wedstrijd... kan je wel wat meenemen naar volgende week uh, vrijdag... als we tegen NAC thuis spelen. Dat is cruciaal, hè? Ja, natuurlijk. De, uh, ik vind ook dat we morgen moeten laten zien dat we ons niet zomaar laten afslachten. Want dat vind ik ook. Want als je dat wel doet, ja, dan wordt het uh, volgende week vrijdag misschien moeilijker. Je moet morgen wel alles geven. En dan denk ik dat je ook met een, bepaalde, zelf, met een bepaald zelfvertrouwen... naar die wedstrijd van NAC kan gaan. En natuurlijk, voor iedereen is dat uh, de wedstrijd die, uh, ja, die je moet winnen... waardoor je misschien weer uh, het positieve kan uh, terugkrijgen. Erwin Koeman, trainer van de RKC... moet dus dit weekend op bezoek in Amsterdam bij Ajax. Er zijn uh, vier wedstrijden gespeeld in de eerste divisie... Willem 2 uh, liet punten liggen thuis tegen MVV. 0-0 werd het. Emme Almere City 2-1. Eindhoven, Excelsior 1-3. En FC Oost tegen Helmholtz Sport werd 2-3. daar de Dordrecht, aanleiding. 26 punten uit 13 wedstrijden. Willem 2 daarachter met 25 punten uit 14 wedstrijden. Eindhoven 24 uit 14. En ook Emme heeft, uh, nee, heeft er 23 uit 14. Pardon, Nummer 5 uh, is Sparta. Heeft 22 punten, maar pas 12 wedstrijden gespeeld En kan dus nog alle kanten op. Zo direct gaan we naar het hockey. Nu eerst weer door met de Formule 1. Het kan bijna niet misgaan. Dit weekend pakt Sebastian Vettel zijn vierde wereldtitel op een rij. De Duitser domineert het Formule 1 seizoen... en lijkt op weg de records van Michael Schumacher uit de boeken te racen. We zijn inmiddels gewend aan dat camerabeeldvingertje van Vettel... als hij weet dat hij weer een Grand Prix heeft gewonnen. Toch was zijn eerste zege in 2008 een grote verrassing. Vettel won de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza... met een auto die in de achterhoede thuis hoorde. Een Nederlander was nauw betrokken bij die overwinning, Ernest Knors. Hij was verantwoordelijk voor de Ferrari-motor achterin Vettels Toro Rosso. Fantastisch uh, moment. Ik bedoel, uh, het is ongelooflijk om een Duits volkslied, gevolgd door een Italiaans volkslied, te horen in Monza. En in die tijd niet te zien dat het Michael was met Ferrari, maar dat het vettel was met Toro Rosso. En, uh, Wat een Minardi was eigenlijk. Ja. Een lelijke eend in de achterhoede die nooit een Grand Prix kon winnen. Ja, maar ja, goed. Ik zal niet zeggen dat het een sprookje is, want het was een heel goed seizoen voor Toro Rosso. Maar uh, het zijn wel mooie verhalen, mooie herinneringen. En, uh, je ziet dan ook, kijk, die vinger, daar kunnen mensen zich nu aan storen. Maar dat was echt gevoeld en gemeend vanuit zijn hart. En uh, ja, dat is mooi om te zien. Inmiddels zijn we eraan gewend, hè? Dat hij de beste is, dat hij domineert, dat hij heel vaak wint. Dit jaar meer dan de helft van de races. Ja. Toen was het een daverende verrassing. Ja, het is, kijk, het, het kon niet uit de lucht vallen. Het was wel een jaar waar uh, Torosso eigenlijk heel goed uh, onderweg was. Als je echt in details gaat, het was toen eigenlijk... Uh, een auto die door Red Bull Technology werd gebouwd. Er gingen dus dezelfde delen naar Red Bull en naar Torosso. Dus een soort kloon van het topteam. Het was eigenlijk een manier om te laten zien hoe je op een goedkopere manier Formule 1 ook zou kunnen maken. Daarna is dat eigenlijk verboden geworden. Maar die samenwerking en die structuur die was toen heel succesvol. En Rosso heeft daar optimaal gebruik van gemaakt door heel precies te kijken wat zinvol was om op hun auto te bouwen. Dat gecombineerd met een supertalent zoals uh, Sebastian was en de juiste omstandigheden. Uh, hij zat er al vaker dicht tegenaan. Hij heeft in uh, Fuji toen dat seizoen een heel goede race gereden. En uh, ik geloof zelfs in Shanghai ook nog een goede race gereden. En dat uh, geeft aan dat je er tegenaan zit. En op een gegeven moment klopt het dan allemaal en, en vallen alle puzzelstukjes samen. Ja, en dan komt er dat resultaat uit. Is dat autosport? Een beetje puzzelen, stukjes op de verkeerde plek ja. leggen. En dan ineens? Dat is autosport. Het is niet alleen autosport. Ik denk dat iedere sport zo in elkaar zit. Zeker een teamsport, wat autosport is. Je moet gewoon zorgen dat, uh, ja, dat je continu blijft verbeteren. Dat je, je continu de mensen gemotiveerd houdt. En dat ze op de, de juiste manier constructief met elkaar omgaan. En op een gegeven moment dan, uh, zolang je maar erin blijft geloven en de basis goed voor elkaar hebt dan komt het een keer. Wat maakt Vettel nou zo buitengewoon getalenteerd... zoveel beter dan de rest? Ja, dat is iets. Dat is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, hij heeft gewoon een talent om een auto te kunnen controleren... en uh, die auto op de limieten te laten uh, bewegen. Maar daarbij komt dat hij ook nog mentaal uh, genoeg capaciteit heeft... om aan andere dingen te kunnen denken. Dan had Michael ook... Uh, weet je wel, die mensen hebben zoveel reserve dat ze in moeilijke situaties nog steeds de juiste beslissingen kunnen nemen. En dat, uh, dat is denk ik één ding wat bij alle topcoureurs... tenminste diegenen die ik ken, uh, wel zo, uh, zo functioneert. Ze hebben altijd nog in de race nog genoeg capaciteit over... om ook moeilijke situaties te kunnen controleren en uh, analyseren... en dan de juiste beslissing te nemen. En keihard, een killer mentaliteit? Ja, dat hoort er ook bij, ja. Dus dat hebben we in uh, Maleisië wel gezien natuurlijk. Dus die is... race die Webber dacht te winnen. Ja, maar ja uiteindelijk, aan het eind van het jaar, telt wie ervoor staat. En je kan dat uh, goed of slecht noemen. Ja, het gaat om competitie. En uh, hij moet met die beslissing leven. En misschien dat een beetje van de negatieve dingen die nu over hem komen... ook daarmee uh, samenhangen. Maar ja, dat is uh, de aard van het beestje, denk ik. Winnen. Ja, dat is wel het pijnlijke. Dat hij zoveel heeft gewonnen, zo domineert... dat het publiek voor een deel zich van hem afkeert. boelroepen, fluiten... Te veel van het groeien is ook niet goed. Hè? Dus het is uh, altijd moeilijk voor iemand die zo dominant is om, uh, om dan niet gezien te worden als degene die misschien de sport een beetje kapot maakt. En uh, uiteindelijk moet je gewoon, uh, je kan er wel vervelend vinden, maar je moet wel enorm veel respect hebben voor wat hij presteert. En uh, ja, het is een beetje jammer dat hij daar heel negatief op een podium mee wordt geconfronteerd. Want het is niet makkelijk wat hij doet hoor, dus uh, je mag er wel respect voor hebben. Het is nog steeds aan de anderen om ervoor te zorgen dat die niet vooraan rijdt. En uh, dat moet een stimulans zijn om, uh, om beter je best te doen. Maar ja, iedereen die de Formule 1 volgt, heeft het liefst... Een beslissing van het kampioenschap in de laatste ronde van de laatste race. Ja, ik ook. Maar ja, dat, uh, het is niet aan degene die aan de kop rijdt om te zeggen van... goh, ik ga wat gas terugnemen. Uh, dat is aan de anderen om te zeggen. Dat ze wat meer uh, gas geven en uh, het spannend houden. Dus we moeten gewoon zeggen, 2013 was een prachtig seizoen. Want hij heeft het zo goed gedaan en dat moet je gewoon respecteren. Ja, ja en dan ziet het heel makkelijk uit, maar dat is het niet. Zeg je zei Ernest Knoors. Hij is motorenexpert en stond aan de wieg van de Eerste Zege van Sebastian Vettel, die dit weekend dus waarschijnlijk dus zijn vierde wereldtitel op een rij gaat binnenslepen. Een topper vanavond in de dames hockeycompetitie. Nummers 1 en 2 tegen elkaar. Lara tegen SCSC En Lara won met 3-2. Halverwege stond Lara al met 3-0 voor. Leek het duel beslist. Maar in de tweede helft werd het toch nog spannend. Tim Steens vroeg speelster Wieke Dijkstra van Lara om een analyse. Nou, ik denk dat de eerste helft uh, ontzettend goed hockey hebben laten zien. Beetje zenuwachtig gestart. Eerste uh, eerste paar minuten best wel onder druk. Maar op een gegeven moment uh, losgelaten. En ja, ga je met 3-0 de rust in. Maak je het zelf denk ik in de tweede helft onnodig moeilijk. Wordt het nog even spannend aan het eind. Maar dan heb je niet voor niks uh, zo'n ontzettend goede keeper op goal staan. Die uh, ook wedstrijden voor je kan winnen. En uh, ja, dat hebben we hebben het denk ik vandaag wel echt met z'n allen gedaan. Samen gedaan. Derde goal is daar Het mooiste voorbeeld van. Begint achterin. Gaat over zes, zeven schijven. En de lichte uh, Kim maakt hem af. Waanzinnig. Op haar manier, zoals zij dat alleen kan. Ja, gewoon uh, lekker gevoel. Punten in de pocket. Uh, even naar jezelf kijken. Je hebt al een aantal wedstrijden meegaan. Een stuk of acht geloof ik nu uh, met Laren. Uh, was dat een beetje de bedoeling? Nou ja, in eerste instantie zouden het natuurlijk vijf zijn. Maar uh, we zitten nu al op iets meer. En uh, het smaakt ook nog steeds naar meer. Dus uh, ja, het is leuk. Want uh, Etienne Spee, coach, uh, heeft jou voor het seizoen al gevraagd. Omdat natuurlijk Naomi en Messi geblesseerd ja. uh, raakten. Nou, je was natuurlijk eind vorig jaar uh, stopte Renske, en, uh, mm -hmm. Renske van Geel en Miek Geenhuizen. Naomi was geblesseerd, Maisie raakte geblesseerd. En we waren natuurlijk al met z'n vijven gestopt het jaar daarvoor. Dus ja, de, de uitstroom was behoorlijk in de afgelopen twee jaar. Dus Etienne die belde eigenlijk al in uh, juni. Toen heb ik voor het eerst met hem aan tafel gezeten. En toen zei ik, oh, nou, ik voel me eigenlijk wel al heel vereerd dat je me weer uh, terug hebt gevraagd. Maar toen heb ik toch besloten in eerste instantie om het niet te doen. Ook in de midden in de zomer is hij nog een keer gebeld. Ook gezegd, nee, nog niet veranderd, ga niet doen. Ja, en toen uiteindelijk kwam je eigenlijk twee weken voor het seizoen begon, zei je, je hebt gezegd dat ik bij je terug moest komen als dus ik je echt nodig had. Ik heb je echt nodig en uh, kunnen we niet weer om tafel. Toen zei ik, nou ja, laten we in ieder geval de eerste vijf wedstrijden doen. Dan mm -hmm. heb ik ook een vakantie uh, gepland staan. En uh, nou ja, zo uh, geschieden. Maar je hebt ja. het afgelopen seizoen niet veel gespeeld natuurlijk. Nee, ik heb vanaf november met Dames 2 gespeeld mm -hmm. en toen wel gewoon wekelijks. Um, toch daar ook weer over gehaald door oud-teamgenootjes uh, om weer mee te gaan doen. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon topniveau. Een uh, reserve en dan met allemaal oud-internationals is ook leuk. Um, maar ja, dit uh, is toch wel weer even net wat anders. Want als ik je zo zie spelen in deze wedstrijd, kan je het fysiek makkelijk nog aan. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, ja, gelukkig wel. Yeah. Uh, en het is wel bijzonder om te zien. Je hebt natuurlijk zo lang op hoog niveau gehoekiet. Dus je lichaam is mm. daar ook wel aan gewend. Nou, het is wel iets ingezakt de uh, afgelopen jaar. Maar het is wel bijzonder om te zien dat het uh, zich zo snel weer aanpast aan zo'n hoog niveau. En uh, nou, dan kost het wel wat extra energie hier en, hier en daar. Dus wel in je eentje extra shuttles lopen naar de training. Maar ja, weet je, dat is ook mentaliteit die je moet hebben, denk ik. Als je ooit topsporter bent geweest. Dus dat zit er ook nog wel in. Jij ja, hebt acht wedstrijden gespeeld, nu zondag de topper tegen Amsterdam. Uh, ga je door tot en met de winterstop? Ik ga in ieder geval door tot en met de winterstop. Dus 24 november uh, mm -hmm. is in principe de laatste wedstrijd voor nu. En ja, dan gaan we vanaf daar weer verder kijken. Dus, uh, Wat zeg je gevoel? Die meiden willen wel, denk ik. <laughs> ja, nou, volgens mij zijn alle partijen nu heel, uh, mm -hmm. heel blij en heel happy. En ik zelf ook. En, uh, ja, op de radio kan je dat niet zo zien, maar ik zit hier ook echt te stalen. En het is gewoon hartstikke leuk. En dat is voor mij het meest belangrijke, dat ik weer plezier in de hockey heb. En, uh... Ik ben nog heel fanatiek. Want ik, ja. uh, ik heb me <laughs> laten vertellen dat je uh, je vakantie hebt uitgesteld voor de wedstrijd in Den Bosch. Ja. En dat je uh, gelijk na vakantie weer in de auto gestapt bent om tegen ADN te spelen. Ja, klopt. En dan was er was wel ook nog een 30 graden verschil, denk ik, met uh, Curaçao en uh, Nederland op dat moment. Dus uh, het was koud. Maar ja, ja, kijk, als je eenmaal weer in zo'n team zit, dan wil je er ook gewoon uh, bij zijn. Hè? Dan wil je ook dat ze op je kunnen rekenen. En uh, ja, dat kunnen ze. Veel succes tegen Amsterdam Zondag. Dankjewel. Pieke Dijkstra, zij won met haar club Lara van de SCSC met 3-2. Andere uitslagen in de hoofdklasse bij de vrouwen. Oranje-zwart mop 3-0, Hurley-Hick 3-0, Pinoké Amsterdam werd 0-5. HDM won van Kampong met 2-1 en Den Bos, nijmegen werd 3-0. Standaan kop, Lara aan de leiding met 25 punten. SCSC heeft er een paar minder, 21, Amsterdam 20 en Den Bos ook 20. Dan gaan we weer even terug naar Nijmegen. Daar won NSC eindelijk zijn eerste wedstrijd deze competitie. Heerenveen moest daar geloven. 2-1. Twee doelpunten door Higden voor NSC En Ziegde een paar minuten voor tijd wat terug voor de Vriezen. Marco van Basten, coach van Heerenveen, was logisch genoeg niet tevreden. Ik vond dat we slap begonnen. Veel te laag tempo. Je had wel veel de bal, maar als je op die manier het probeert uit te spelen... dan is geen enkele tegenstander daar in de problemen... Van gekomen. Dus ja, dat, uh, dat moet beter. Nou, daarbij, de kansen die je nog kreeg, hoe ze ontstonden, ontstonden ze. Maar uh, daar ga je ook veel te makkelijk mee om. Nou ja, op een gegeven moment uh, kan je wachten op een, op een tegengoal En we krijgen er zoveel tegen. Dus daar, dat is lastig om daar elke keer weer aan te voetballen. En uh, nou ja, vandaag hebben we dat uh, moeten betalen. Ja, nu is Finn Bokers dan doorgaans de jongen die de te maakt. Maar dat doet hij de laatste weken, eigenlijk niet. Ja, vorige week tegen Vitesse kreeg hij ook kansen. Vanavond ook. Hij maakt zichzelf ook een beetje zorgen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het oogt in ieder geval veel te makkelijk. Hoe hij op een gegeven moment ook die lange bal van, uh, van Joey... In een... Van de berg. Ja, in één keer uh, uit de lucht uh, doorschiet. En dan denk ik, ja, je staat één op de keeper. Neem man, man, heb je een goede kans. En hij wil het nu doen op een manier. Dan denk ik van ja, het oogt arrogant. Maar uh, ik weet het niet. En dat heb ik hem ook gezegd. Het ziet er in ieder geval uh, niet heel erg... Uh, uh, ja, wil, welwillend uit in de zin van uh, ik begrijp ook dat hij wil scoren, maar dat doe je niet zo, vind ik. Dat vind ik veel te makkelijk. Is hij een beetje te snel omhoog geschreven dan? Is dat zo'n fase van een jonge spits die veel heeft gescoord... dat hij weer met beide benen op de grond moet? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is ook lullig om dan nu dan... Maar ik bedoel, vorige week heeft hij een hoop kansen gemist. En, en vandaag was hij weer in het begin met twee grote mogelijkheden. Was die, had hij die beslissend moeten zijn? Ik bedoel, dat is ook uh, zijn uh, status waarin hij uh, moet voldoen. En dat heeft ook uh, dat heeft effect op de, op, de, op de wedstrijd en op het elftal. En daarbij vind ik wat ik al zei... Ik bedoel, we krijgen zo makkelijk doelpunten tegen, daar word je niet goed van. Dus dat is ook een punt achterin. Ach ja. ja. En wel een beetje boos op je ploeg, lijkt, lijkt het zo? Ja, nou ja goed. Als je, als je 90 minuten hebt gekeken, dan uh, word je daar niet heel vrolijk van. Nee. Dus, uh, en het is vervelend dat je verliest. De gasten hebben acht maanden niet gewonnen. En uh, tegen wie winnen ze? Tegen Herenveen. Nou. Een beetje een lulletje van de klas bedoel je? Ja, het rusten, ja. Vind je het ook jammer dat je nu die ambities naar boven moet bijstellen? Want daar lijkt het wel een beetje op. Dat, dat, jouw kennende, weet je, baal je daarvan? Ja, dat baal ik van, ja. Dat klopt ook, ja. Het is veel leuker als je ergens vervoetbalt. En nu kom je weer, uh, ja, moet je winnen. Middenmoot? Middenmoot, naar beneden, midden midden nou, de kijkers niet op past. Nou, dat vind ik uh, minder motiverend dan als je bovenin een beetje meedoet. Maar ja, het is misschien. Het past toch niet bij jou, toch? Het is misschien een beetje te hoog gegrepen. Ja? Nou ja. Daar krijg je wel soms het idee van, ja. Daar baal je van. Dat is jammer, ja. ik, wil, ik wil ook omhoog. En dat willen de jongens ook. Maar ja, moet je niet zo voetballen. <lacht> Knorgen Marco van Basten. Hij verloor vandaag met Heerenveen heer Veen bij NEC met 2-1. Gertje van Beek heeft een nieuwe club, de BTU, eh, FC Nuremberg. En hij heeft zijn eerste punt binnen als trainer van Nuremberg. Lastige uitzet, uitwedstrijd tegen Stoetkart. Hij eindigt in 1-1. Het is alweer het zevende gelijkspel voor Nuremberg. En de heeft in Turkije de compositie verstevigd. De club uit Istanbul won thuis met 3-1 van Gaziantespor. Dirk Kuyt stond in de basis, scoorde niet. Het Hogeland komt volgend seizoen uit voor de Italiaanse ploeg van Androni Giocattoli. De als kampioen komt over van vakantie DCM. Dat ophoudt te bestaan. Hoogland was voor 90% rond met kennendeel. Maar de overgang ging niet door toen de fusie tussen kennendeel en Tinkhoff werd afgeblazen. De Zeeuw koos daarop voor het pro-continentale team van manager Savio. Hij tekent een contract voor één jaar. Zo direct het oog met Thijs van der Brink. Over enkele minuten meren wij af in de veerhaven van Tessel.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 Kom bij de cirkel. Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Kom voor, heeft een klank. De cirkel. De nieuwe roman van Dave Eggers is vanaf 11 november overal verkrijgbaar. decirkel.eu Wist je...